6 uur. Het nos journaal Jeroen Chapkama. Kamer wil ingrijpen overheid als orthodoxe moslims proberen hun regels op te leggen aan buurtgenoten. Opnieuw hevige gevechten in het noorden van Mali en songfestivalgekte Barst Bars los in Malmö. Het weer het is bewolkt en kan op wat motregen Vanuit het zuiden breekt de zon van tijd tot tijd door. Bij weinig wind is het 12 graden in het noordwesten... en 17 in het zuidoosten. Morgen veel zon bij maximaal 23 graden... maar het zuiden maakt kans op enkele stevige buien. Maandag zijn er meer buien. Overheidsingrijpen moet kunnen volgens de Tweede Kamer... als strenggelovige moslims proberen hun regels op te leggen aan buurtgenoten. Dagblad Trouw kwam vandaag met een artikel over de Haagse Schilderswijk waar orthodoxe moslims anderen hun regels opleggen. PvdA-kamerlid Keklik Jutzel, had u zelf signalen gekregen... dat zoiets gaande was in de Schilderswijk? Nou ja, kijk, we weten natuurlijk dat in achterstandswijken nou, veel problemen zijn met uh, integratie of de positie van de vrouw. Maar ook inderdaad orthodoxe uh, geloofsbeleving. En dat ook sociaal, cultureel of religieus druk uh, uitgeoefend zou kunnen worden op andere mensen. En uh, nou, waar je in vrijheden van een ander komt, um, daar zit toch wel de grens. Dus ik zou uh, heel graag willen pleiten ook voor uh, handhaving hierop: dat de uh, burgerrechten voor iedereen in het land gewaarborgd zijn En um, dat we misschien ook in die wijken een stevige vrouwenemancipatieagenda moeten uithollen. Ik had eerder al uh, gevraagd om lokaal vrouwenrechten ambassadeurs in te stellen. Het lijkt me dat het in dit soort wijken uh, wel heel snel moet. Ja, nou wilt u de minister dus uh, vragen stellen hierover. Loopt u niet een beetje hard van stapel? Ik bedoel, we hebben met mensen gesproken in de wijken en die zeggen, nou het valt wel mee. Die herkennen het beeld dat in trouw wordt geschetst niet. Nou ja, kijk, uh, deze journalist, uh, die ken ik uh, uh, niet als een vooringenomen journalist. Die is daar twee maanden geweest, heeft heel veel mensen gesproken. En of het nou net over het randje is, of binnen het randje, dat er een probleem is met de vrijheid van meisjes en vrouwen in die wijken, dat is volgens mij wel een algemeen bekend fenomeen. Mm -hmm. En, um, en um, in een land waar je ook um, de vrijheden en de gelijkwaardigheid ook... Um, mag nastreven en daar ook uh, uh, alles aan uh, zou moeten doen uh, als Nederland. Lijkt me dat we een taak hebben als het gaat om de emancipatie van die vrouwen. Want ieder burger in het land heeft gewoon de vrijheid om te geloven... om niet te geloven of uh, zich te kleden, ook zoals ze willen... binnen de grens van de rechtsstaat. Ja, hoe, hoe kun je dit nou verder veranderen? U noemt al vrouwen-emancipatie. Wat kan de minister doen? Nou ja, kijk, als, als, als burgers daar allerlei regels en uh, normen... ...opleggen aan anderen. Dat mag niet. Je mag niet aan vrijheden van anderen komen. Dus dat lijkt me dat de politie, de overheid... ...daar de handhaving in moet stevigen. En als het gaat om de vrouwenemancipatie, ...dan kunnen vrouwenrechtenambassadeurs... ...lokaal heel veel werk verzetten... ...als die uitgerold worden. En daarnaast zou je ook uh, in dit soort wijken... ...ook programma's voor democratische... ...burgerschapsvorming uit kunnen rollen. Dat hebben we op dit moment in het onderwijs. En uh, dat gaan we ook verder versterken. Dat hebben we met de minister afgesproken. En ik kan me ook voorstellen dat het... In en dit soort wijken ook zijn nut kan. Maar dat, dat helpt natuurlijk niet tegen iemands geloofsovertuiging. Nee, maar wij komen ook niet aan iemands geloofsovertuiging. Maar dat gaat over jezelf. En dat, dat kan je niet aan anderen opleggen. Dat is het hele punt. Dank u wel. Keklik Djutsel, Tweede Kamerlid van de PvdA. In het noorden van Mali wordt opnieuw hevig gevochten tussen Touareg-rebellen en islamitische strijders. Daarbij zijn zeker negen mensen omgekomen. De Franse president Hollande zei deze week nog dat de islamitische strijders in Mali zijn verslagen. Internationale donoren zegt een Mali-raam 3 miljard euro toe... om te herstellen van de aanvallen van de opstandelingen. Volgens een woordvoerder van het Malinese leger... zijn de gevechten van vandaag het gevolg van jarenlange rivaliteit... tussen gewapende groepen Touaregs en Arabieren. Voor het eerst in 9 jaar staat Nederland vanavond... in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zangeres Anouk zingt in Zweden het nummer Birds als 13e. In Malmö is de bekende Songfestival Gekte al losgebarsten... zag verslaggever Martijn van der Zanden. Hoewel de zaal nog niet open is, nog anderhalf uur wachten, <laughs> zijn er toch al wel wat Nederlanders te vinden hier. Jij noem je ben joh. Een beenwarmers, het is nog erg koud hier dan. <laughs> de zon schijnt, het is 25 graden. Maar ja, moet alles over hebben voor het Songfestival. Ja, dan hier ook nog een paar Nederlanders. Dat is niet te missen. Helemaal in het oranje. Wat, wat hebben jullie allemaal aan, joh? Een tuinpak? Oranje. Oranje. Boas. -bo de vlag zie ik ook nog in je handen. Ja, de vlag. Hebben we ook nog bij ons. En uh, groot, klein, alles hebben we bij ons. En nog een Nederlander is zo te zien. Ik zie een keurige oranje armband. Ja, dat is een... niet helemaal waar, want ik ben Zweeds. Oh, je bent Zweeds? Ja. <laughs> maar toch van Nederland? Ja, vandaag wel. Nee, nee, ik woon ook in Amsterdam, dus uh, daar, daarom ook. We staan hier voor Anouk en uh, om Anouk te steunen. Wat verwacht je er vanavond van? Ik ben heel enthousiast. Ik durf niet te zeggen dat we gaan winnen. Of dat Anouk gaat winnen, want wij supporten natuurlijk alleen maar. Um, maar ik hoop het af en toe wel. En er zijn van die vlagen dat ik denk, ja, we gaan, het gaat lukken. Maar er zijn een aantal echt goede andere nummers. Ja, die kunnen het ook worden. Welke plek eindigt Anouk vandaag? Uh, derde. Eerste. Ik denk ook derde. Ik denk ook top vijf. Derde volgens mij. Good. Ja. En dan nog even naar de hoofdpersoon van vanavond, Anouk natuurlijk. We krijgen haar helaas zelf niet te spreken, maar haar manager wel. En hij heeft nog wel een leuk verhaal hoe Anouk bij de andere artiesten ligt. Nou, het is zo bizar, want we komen gisteren in een soort repetitieruimte met die vlaggen en zo. En voor het eerst zit je met iedereen in die ruimte. En wat gebeurt er? Bijna, uh, ik denk iets van acht andere kandidaten ja, willen met Anouk op de foto. En de Griekse band begint, ja, we spelen koffers voor jou normaal. Het Finse meisje komt, heeft een cd meegenomen die ze gesigneerd wil hebben. Dus het was heel weird. Bonnie Tyler die roept, waar is Anouk? waar is Anouk? Dus het was, dat was eigenlijk misschien nog wel het allerleukste daarvan. Dat, dat, uh, en dat, dat was de hele tijd. Je krijgt zo, ja, Anouk krijgt zoveel uh, complimenten of zoveel uh, liefde. Uh, er is ook zo'n Laureen die dan bij de BBC gaat roepen van... ik vind Anouk de beste. Of uh, opeens, in, ik geloof in Engelse kranten stonden... Het is... Dus we hebben alleen het Deense meisje. die kijkt wel een beetje met een schuin oog. Ja, die is zelf nou, natuurlijk Anouk. ook grote favoriet, hè? We horen ze nu op de achtergrond, trouwens. Ja, die is de grote favoriet. En die, die, die, die is, daar, daar voel ik wel een soort van. Uh, uh, naar de Viberfest in uh, Rusland of uh, Oekraïne. die zijn allemaal zo uh, supportive. Mensen komen de hele tijd bij ons in de kleedkamer uh, chillen. Omdat, we dan, omdat daar gezongen wordt, of muziek gedraaid, of uh, comedy gekeken. Dus er is een hele. Uh, uh, relaxte vibe. En je merkt wel dat. En ja, dat, dat merk ik opeens. Dat zij toch. Een soort van, als een soort buitencategorie wordt gezien. Dat die mensen die daar zitten. Dus, of die Belgische jongen heeft Notabene. is hier gekomen omdat hij los deed in de Belgische voorronde. Dus dat ja, is weird. Dit is het NOS-journaal. met Jeroen Tjepkema. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev. hebben zeker 50.000 mensen gedemonstreerd. Ze willen dat hun land. meer toenadering zoekt. tot de Europese Unie. Zowel aanhangers van president Yanukovych als de oppositie hadden betogingen georganiseerd. En dat leidde tot botsingen en politie-ingrijpen. Beide partijen zijn voor meer toenadering tot de EU in de vorm van een associatieverdrag. De oppositie eist bovendien de vrijlating van oud-premier Timoshenko. Die zit sinds 2011 vast. Volgens de oppositie kan Oekraïne pas nauwere banden met de EU krijgen... als Timoshenko wordt vrijgelaten en als president Yanukovych opstapt. In Zeeland wordt nog steeds gezocht naar de vermiste duiker. Het gaat om een 16-jarige jongen uit België die sinds vanochtend wordt vermist, zegt de politie. Momenteel is de marine aanwezig met speciale sonarapparatuur om in het gebied de bodem af te kunnen zoeken of daar zich iets bevindt. En ook duikers van de marine zijn paraat om het water in te gaan mocht de sonar iets aantreffen. De jongen was samen met iemand anders in de Oosterschelde... bij Sluis aan het duiken toen hij onwel werd... en de zogeheten buddylijn tussen de twee duikers knapte. Zijn duikmaat waarschuwde de hulpdiensten. In Spanje wordt oud-volleybal-international Ingrid Visser vermist... samen met haar vriend Lodewijk Severijn... de oud-manager van het Nederlands vrouwenteam. Van de twee is sinds maandag niets meer gehoord, zegt familie. Visser en Severijn werden voor het laatst gezien in Morsia... in het zuiden van Spanje. Ze hadden ingecheckt in een hotel, maar keerden er niet terug... De visser nam vorig jaar afscheid als international. Ze kwam van 2010 tot 2012 uit voor CAV Moersia. Discuswerper Rutger Smit heeft bij de Diamond League wedstrijden in Shanghai... een zware blessure opgelopen aan zijn Achillespees. De discuswerper gleed uit en kwam ten val. Smit had gelijk door dat het ernstig was. Smit, kind mijn of carrière. dat yeah. Achilles. Flat. Einde carrière. Einde carrière. Afwillingsgeest. Kuts. Kut, ja. In het ziekenhuis werd de blessure onderzocht. Maar eigenlijk wist Smit toen al wat er aan de hand was. Ik zat door mijn uh, rechterbeen heen. En uh, ja, weet je, ik lag op de grond. Dan uh, ja, weet je wel, dan, dan ik genoeg. Weet je, ik heb zoveel blessures gehad. Uh, in, uh, ...in mijn leven en, en ik weet precies hoe het aanvoelt als, als, een, als een pees scheurt. Ik heb twaalf uh, jaar geleden mijn borstpees afgescheurd. En de vrees voor bijna elke topsporter is, uh, denk ik, uh, als hij een gillenspees uh, scheurt. Dus uh, ja, weet je, ik, uh, ik, ik zak er doorheen, ik keek naar mijn gillenspees en ik zag het. Dus die lag eraf. Smit heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven. Morgen keert hij terug naar Nederland. Dan zal hij nader worden onderzocht door sportarts Vergouwen. Fred Rutten vertrekt na dit seizoen als trainer van Vitesse. Hij heeft aan de clubleiding laten weten niet in te gaan op het voorstel om zijn contract te verlengen. Ruttens vertrek komt plotseling, alhoewel er het afgelopen seizoen al wel wat problemen waren rond hem. Verslaggever Richard van der Made. Fred Rutte heeft bijvoorbeeld een vrij moeizame relatie gehad, vooral in de tweede seizoenshelft, met Theo Janssen. Dat is toch een belangrijke speler bij Vitesse die wel wat voor het zeggen heeft. Janssen heeft zich bijvoorbeeld enorm geërgerd aan de onrust die Rutte toch min of meer veroorzaakte door de groep... ...na de bekeruitschakeling in januari tegen Ajax niet te melden dat hij niet in de spelersbus stapte. En even daarvoor had eigenaar Jordania ook flink ...kritiek gekregen van, van Rutte, omdat zijn wens om versterking niet werd ingewilligd. En een dag later meldde Rutte zich ziek. En dat was ook nog eens in de aanloop van de belangrijke wedstrijd tegen NEC. Ja, dan moet je er als trainer gewoon zijn. En dat heeft veel kwaad bloed gezet bij zowel de clubleiding als een deel van de spelersgroep. Rutte is in Arnhem één seizoen trainer geweest. Hij schreef met zijn ploeg lang mee om de titel, maar eindigde uiteindelijk als vierde. Wielrenner Robert Geesink is in de Giro d'Italia weggevallen uit de top 10. In de door slecht weer ingekorte 14e etappe verloor hij veel tijd. Verslaggever Sebastian Timmerman. Vier minuten en 14 seconden verloor Robert Geesing vandaag op de leider in de Giro d'Italia, Vincenzo Nibali. En dus inderdaad een grote klap voor Robert Geesing die het podium kan vergeten. Nibali werd tweede in de rit van vandaag, achter Mauro Santambrogio uit Italië ook. Het was een helse etappe naar Bardonecchia, de Jafferau, laatste klim van 7 kilometer. De beklimming van Sestriere moest worden geschrapt vanwege de sneeuw. En heel lang reden vier rijders vooraan in de natte sneeuw. temperaturen rond het vriespunt. Maar op de slotklim in de laatste kilometers kwam het peloton toch terug. Onder andere bij Luca Paolini. Die hield het als beste vol van de kopgroep van de dag. Sant'Ambrogio en Nibali bleven met z'n tweeën vooraan over. En Sant'Ambrogio, een ervaren man uit Italië, 28 jaar, mag winnen van de leider in de Giro van Nibali. Nibali dus tweede. Betancourt wordt derde. Evans, de nummer twee in het algemeen klassement, verliest een dikke halve minuut op Nibali. Maar dat is nog binnen de perken als je het vergelijkt met het grote tijds verlies van Robert Geesink Nibali, Verstevigt dus zijn leiding... staat bijna anderhalve minuut voor op Evans. Uran volgt al op 2 minuut 46 in het algemeen klassement... waarin Robert Geesink uit de top 10 is gevallen. Hij staat nu elfde op 5 minuten en 45 seconden van Nibali. Nog een keer de hoofdpunt. Overheidsingrijpen moet kunnen volgens de Tweede Kamer... als strenggelovige moslims proberen hun regels op te leggen aan buurtgenoten. Dit naar aanleiding van een artikel in Trouw over de Haagse Schilderswijk.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 Dit is Radio 1, NTR Pavlov, Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Dat niets zeker is in het leven, weet iedereen. Maar lang niet iedereen weet hoe je daarmee om moet gaan. Edwin Oden van Psychologie Magazine heeft zich verdiept in een onderzoek daarover... en vertelt ons straks wat de beste methode is... En we hebben live muziek van Sophie Velin. Er komen steeds meer slimme apparaatjes op de markt om je lichamelijk functioneren in de gaten te houden, zodat je uiteindelijk weet welke gewoontes jou het gelukkigst maken. Maarten en Braber is iemand die zichzelf hoopt beter te leren kennen... door zulke apparaatjes te gebruiken. Maar hoe moeilijk zelfkennis is, dat weet hoogleraar psychologie Jaap Denissen... die onderzoek doet naar persoonlijkheid... en is verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Maar eerst even met jou beginnen, Maarten. Um, wat meet jij allemaal van jezelf? Oeh, um, er zijn verschillende dingen. Wat ik eigenlijk continu meet, waar ik ook mee begonnen ben... dat zijn de dingen die misschien veel mensen meten. Uh, je gewicht. Uh, het verschil misschien is dat mijn, mijn weegschaal dat dan vervolgens doorstuurt aan mijn telefoon... en dat kan ik dan over 2,5 drie jaar weer terugkijken. <laughs> uh, mijn stappen, dus hoe actief ik eigenlijk over de dag ben. Uh, mijn hartslag en uh, aangekoppelde factor bijvoorbeeld uh, hoeveel zweetje. Dus hoeveel is eigenlijk je stressniveau, zeggen dan sommige mensen. Hoeveel zweet je, dat meet je ook? Dat is een horloge dat eigenlijk gewoon door het horloge... Uh, die hele kleine verandering in je temperatuur en in uh, hoe gevoelig je huid is, meet. En vervolgens kan je dat, zou je dat kunnen koppelen... Aan of dat iets zegt misschien over hoe gespannen je bent. Of uh, of dat uh, uh, bepaalde situaties anders is dan uh, in, uh, in sommige andere situaties. Nou, daar kan je vergelijking op maken. En dat zijn een paar van de factoren uh, die ik nu meet. Bloeddruk, en je kan er nog een aantal andere bedenken. <lacht> je ja, uh, ja, dus somt net op alsof... <lacht> ook je hersenactiviteiten. Ja, ook. Echt en wat, wat, ja. wat doe je daar allemaal mee? Nou, in de eerste plaats is het voor mij een, een stuk eigenlijk onderzoek naar wat er is en wat er kan. Dat, dat, dat vind ik er zelf uh, in de eerste plaats uh, heel interessant aan. Um, maar er zijn zeker een aantal factoren. Bijvoorbeeld, laatst heb ik uitgezocht, omdat ik veel presentaties geef en met veel mensen eigenlijk in gesprek ga, hoe dat dan zit met mijn stressniveau als ik zoiets ga doen. Um, ik merk bijvoorbeeld dat een gedurende een uur ongeveer daarvoor het, het toppunt is waarop ik even echt zit te kijken van oké, okay, wat ga ik allemaal doen? Uh, en dan echt heel uh, geconcentreerd en, en dus ook soms gespannen weer. En dat neemt dan vervolgens weer af en dat geeft mij ook weer wat meer inzicht... dat ik denk, oh ja, prima, maar dat neemt weer even af... als ik, uh, uh, als ik uh, straks meteen bezig ben, dan uh, is dat weer heel anders. En dat beeld wat jij nou eigenlijk met al die gegevens uh, over jezelf krijgt... Hè? Wat, um, wat, wat lezen we daaruit af? Wie is Maarten de Braber dan? Uh, nou, dan krijg je denk ik, ik denk dat je een heel erg specifiek beeld krijgt op sommige onderdelen. Het zal moeilijk zijn om daaraan mijn hele profiel af te lezen, maar uh, we hadden het hier net ook over. Bijvoorbeeld, uh, je hebt ook heel veel wat je gewoon zegt en schrijft. Als je dat daarbij op zou tellen, wat sommige mensen doen, bijvoorbeeld alles wat ik misschien op Twitter zet of alles wat ik misschien uh, op andere netwerken zet en je schrijft dat erbij, zou je een behoorlijk goed beeld van mij kunnen krijgen. En er zijn natuurlijk ook bedrijven die daar uh, uh, mee bezig zijn om te kijken of ze dat beeld kunnen aanvullen. Ben je nu op dit moment ook iets aan het meten eigenlijk? Ja, ik, heb dus ik, zei, ik heb ik zei, ik heb zo'n horloge om dus mijn hartslag is nu 79. Nou, dat valt redelijk. Mee. Maar hoeveel <heten> tijd ben je ermee kwijt? Nou, ik probeer er dus zo min mogelijk tijd mee kwijt te zijn. Dat is, dat is de uitdaging. Um, uh, je, je kan er heel veel tijd mee kwijt zijn als je het heel specifiek uh, handmatig allemaal moet bijhouden. Uh, ik heb een tijdje vol bijge, bijgehouden, wat ik wat ik had. Nou, dat kost veel tijd. Er zijn heel weinig goede technieken voor. Dus dan moet je echt gaan invullen. Dan moet je dat is kijken echt wat lichter pen op het bord. En, ja, ja. Uh, Um, als je dat um, uh, vergelijkt bijvoorbeeld met zo'n weegschaal... dat is een weegschaal waar ik op ga staan. Ik hoef daar niks meer aan te doen. Dat, dat wordt meteen verstuurd. Ik, uh, die weet wie ik ben. Uh, die, die koppelt dat aan. Die weet hoe lang ik ben. Dus wat mijn, uh, bijvoorbeeld wat mijn BMI, mijn uh, body mass index is. Daar hoef ik heel weinig voor te doen. En dat is ook wel... Dan wordt het in mijn beleving het meest interessant. Maar, um, maar waarom, waarom wil je dat eigenlijk allemaal weten? Um, ik denk dat het een stukje fascinatie is met... je weet dat die dingen bestaan, het is een soort onzichtbare wereld... en pas soms als je er een, een, een beeld van krijgt... dan begin je ook de patronen te zien wat er dan aan elkaar gelinkt is. Bijvoorbeeld zoiets als hartslag of uh, stressniveau... en de, uh, het feit dat ik uh, regelmatig voor groepen mensen sta... Uh, en, en de momenten waarop dat dan het meest zich manifesteert... en het minst zich manifesteert. Heb je nou het idee dat je er ook een gelukkiger mens van bent geworden? Vraag ik me meteen af. Nee, het, is het is een hele goede vraag. Ik denk vooral, um, ik ben er een gelukkige mens door <laughs> geworden... omdat het mij fascineert dat dit allemaal kan. Dus ik word wel gelukkig om te zien dat er wel, steeds meer mogelijkheden... Ja, ja, tuurlijk, maar, ja, dus ik denk dus dat, dat Edwin bedoelt, ga je er ook <laughs> zo naar leven... dat je denkt, als ik dit doe, dan blijkt dat het meeste te hebben op mijn welzijn. Nou, het meest, meest praktische voorbeeld is denk ik dat... Um, toen ik uh, op een gegeven moment wilde ik afvallen... en toen ging ik mijn eten zeg maar loggen, bijhouden... Maar um, dat is een algemeen uh, bekend fenomeen wat elke diëtest uh, je zal vertellen. Van, ja. Hou een boekje bij, schrijf op wat je, wat je allemaal naar binnen werkt op een dag. En het, het, het grappige is ook dat het um, heel vaak gericht nu is op de technologie. Maar het is natuurlijk uiteindelijk meer een soort verlengstuk... dat technologie dingen makkelijker maakt. Mm -hmm. Maar de theorie erachter is niet substantieel veranderd door technologie... Nee, maar je meet wel veel meer. Jij. Je meet veel meer. En um, doordat, je dat, doordat je dat kan zien... bijvoorbeeld, ik kan nu weer zien dat ik zeg... nou, um, ik heb tijdlang heel actief gesport. Toen ben ik er op een gegeven moment weer even mee gestopt. En toen zag ik ook weer... Hey, als ik die twee tegen elkaar afzet... Het, de hoeveelheid sporten en het gewicht... dan op een gegeven moment zag ik dat weer omhoog gaan. Toen dacht ik... Oh, Doordat ik daar af en toe weer eventjes mee in aanraking kwam. Ik zag die lijn en dat zie je bijvoorbeeld niet. Als je af en toe op die weegschaal... dan weet je, oh, wat was het ook weer de vorige keer? Dan ben je dan misschien alweer vergeten. of Daar kan je niet meer zo naar terugkijken. Die relatie en die visualisatie van die gegevens... maakt het, uh, het inzicht wel, uh, wel anders. Dus eigenlijk ben je mijn een, een, een gedisciplineerde mens geworden? Uh, in, sommige, in sommige gevallen. En de, de, ik moet eerlijk toegeven, dat gaat met fases. Zoiets als uh, je, uh, je eten bijhouden of je gewicht bijhouden. Maar nogmaals, hoe... Automatisch hoe makkelijker het gaat. Dat, uh, dat is wel zo. Dat was uh, Edwin Ode. Ja, het is ja die zit dus ook dat is bedoeling dus Dat we elkaar of elkaar, dat we onszelf beter leren kennen. Hier aan tafel zit ook uh, Jaap Denissen, hoogleraar in uh, Tilburg, psycholoog. En jij doet heel veel onderzoek naar persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Hoe, hoe goed kennen wij onszelf? Nou, over het algemeen niet zo goed. Niet zo goed als Maarten <laughs> zichzelf kent. Nou, en daarin, maar de meeste mensen doen dit ook niet. Nee. Maar uh, waarom kennen wij onszelf niet zo goed? Nou, twee redenen, uh, het is moeilijk en we willen niet. We willen niet? Nee, ja, ik zeg het even kort in <laughs> de bocht, maar er zijn uh, motivaties. hoor. Nou, fijn <laughs> dat ik er even over kan uitweiden. Uh, we hebben ook motivaties uh, om onszelf niet goed te kennen, niet accuraat in te schatten. Hè. We zien elkaar, uh, of voor onszelf vooral, graag uh, beter dan we zijn. Ja. Dat is één voorbeeldje, maar we hebben ook een uh, behoefte aan consistentie. Dus je wilt graag je zelfbeeld bevestigen of dat nou klopt of niet. Nou, Dat is een tweede gemotiveerde hindernis. Oké, okay, maar je zegt hiermee, als we zouden willen... zouden we wel wat meer over onszelf te weten kunnen komen. Nou, dat is de eerste stap. Je moet eerst willen en ja. dan moet je het kunnen. En bij kunnen ja, heb je nog een hele hoop hindernissen. Ja, wat zijn ja. de belangrijkste hindernissen? Nou, een hele hoop, maar ja, bij persoonlijkheid begint het eigenlijk al. Ja, wat is dat nou precies? Veel mensen hebben geen goede definitie. Dan weten ze dus ook niet wat ze moeten meten. Nou, vervolgens moet je dus uh, de signalen uit je omgeving goed kunnen lezen. Nou, ik denk dat Maarten daar een aantal goede tools voor heeft. Ja, het zijn natuurlijk vooral fysiologische dingen... maar ook al een paar psychologische dingen. Ja. Hey, je meet stress. Nou, fantastisch. Dan kun je dus al zien hoe sterk jij op stress reageert. Nou, dat is keiharde data die je kunt gebruiken... Mm -hmm. uh, ja, om meer zelfinzicht te winnen. Ja, Maar dan weet je nog niet hoe goed je in bepaalde dingen bent. Want je zei... Zo begon je antwoord. We hebben een te rooskleurig beeld van onszelf. Dat, daar houden we ons aan vast. Nou, kijk, wat, wat Maarten doet, het is heel uh, idiosyncratisch. Hè? Dat, je vergelijkt een persoon eigenlijk met zichzelf. Volgens moet je dus uh, de data die je hebt, de gegevens die je hebt... Ja, met anderen vergelijken. Maar dan komt er weer het puntje van... Nou, we, we zien onszelf graag beter ja. tevoorschijn komen dan anderen. Want dat uh, geeft ons zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen, dat levert voordelen op. Nou, we hebben het onderzocht. We hebben gekeken van nou, uh, wie uh, overschat zich nu en wie doet dat niet? En uh, de mensen die zich overschatten, ja, die gingen gewoon gelukkiger door het leven. En uh, ja, dat, kwam er, uh, dat komt er telkens weer uit. Het is niet één studie. Hoe bestaat dat geluk dan? Nou, de, de, de, de positieve kant is heel erg uh, het, het psychologische geluk, dus uh, jezelf happy voelen, niet depressief zijn, uh, zelfvertrouwen hebben. Maar het is zelfs ook zo dat uh, er ook sociale voordelen zijn. Uh -huh. het, het, het, het jezelf overschatten, blijkt gewoon eigenlijk uh, door de bank genomen iets goed te zijn. Ja. Krijg je meer vrienden? Of... Nou, dat komt er ook wel eens uit, vooral in het begin. Hè, er, er zit wel een zeker verloop in, maar mensen die heel erg van zichzelf overtuigd zijn, zogenaamde narcisten. Die blijken dus als een uh, groep nieuw ontstaat, hè, mensen kennen elkaar nog niet, uh, gewoon beter in de groep te liggen. Het zijn amusantere types. Uh, mensen denken van nou, er zal wel wat in zitten. <lacht> uh, in hun hoog zelfvertrouwen. Dat is ook nog een ja. puntje. Maar waarom zou je dan een realistischer beeld van jezelf uh, moeten maken? Want daar pleit je voor, hè? Nou, nee, daar pleit ik eigenlijk helemaal niet voor. Uh, dat laat ik aan, het, uh, aan de mensen zelf over. Uh, Kijk, dat is uh, helemaal niet gunstig dan. Nou, het doel van het leven is niet per se alleen maar blij te zijn. Uh, je kunt ook streven naar uh, ja, uh, groei. Uh, je kunt jezelf uh, ja, uh, willen overklassen. Je kunt uh, nieuwe situaties willen opzoeken. Het is niet alleen maar van nou, waar voel ik me fijn bij. En hoe kan het dat wij vaak een veel beter beeld hebben... dan van onze collega's of vrienden... Dat of mensen die je we helemaal niet goed kent. Weet je, er komt wel eens iemand die zegt: Ik heb een nieuwe vriendin. En dan worden ze voorgesteld. Die denken: Dat klopt helemaal niet. Maar ze zijn dolverliefd op elkaar. Maar vijf weken later is het voorbij. Wij ja. zien dat. Zij zelf denken: dit is voor het leven. Ja, dat zijn illusies die we hebben. Die bepaalde processen in de hand werken. En bijvoorbeeld bij verliefd zijn. Ja. Het is uh, heel bevorderlijk voor de relatie als je gelooft dat uh, je nieuwe liefde mm -hmm. enorm uh, veel goede kwaliteiten heeft. Uh, een lot uit duizenden is, uh, nou, dan ga je er heel veel mee ja, ja Ik snap dat wel dat dat, dat geloof helpt. Maar ja. waarom zie je niet, het, toch klopt het niet. Oeh. Nou, omdat je het niet wilt zien. Omdat het niet ja, uit is, een fijn gevoel is. Maar dat is omdat je ook door een roze bril kijkt. Ja. Maar uh, als ik uh, bij de bushalte uh, sta... en ik uh, uh, sta naast een meneer ja. uh, die ik helemaal niet ken... Ja. dan kan ik daar wel een betere inschatting van maken, toch? Uh, wat voor type mens dat is... Dan nou. heb ik een beter zicht op dan van mezelf. Nee, dat, uh, dat kan ik niet bevestigen. Het ligt ook helemaal aan de eigenschap. Ja, dan wordt het misschien complex. Maar het korte antwoord is misschien... we kunnen ook bij mensen die we nog maar pas kennen... zelfs als we hem alleen maar op de foto zien of op een video... bepaalde uh, eigenschappen wel inschatten. Dus ja. het is niet zo dat we niks uh, van mm -hmm. anderen weten... maar we weten ook wel wat over onszelf. Alleen mm -hmm. uh, per saldo is het bedroevend weinig. Ja. Maar het is niet niet. En uh, ik heb ook gehoord dat wij moeite hebben met negatieve kritiek, die beschouwen we dan vaak. Dat is niet ja, reëel, precies. maar positieve kritiek, ja. dat, dat klopt altijd. Ja, daar, tegen, daar nemen we de credits graag voor. Ja, dat, <laughs> dat soort fenomenen uh, die zijn heel wijd verbreid. Het is zelfs zo dat als je dat dus niet hebt, hè, dan, ja, dan heb je een groter risico. Of nou, in ieder geval, je hebt een grotere waarschijnlijkheid om depressief te zijn. Dat noemen we depressief realisme. He, dus je hebt heel veel illusies. Uh, de enige, nou pak een beetje de enige die dat niet hebben... dat zijn de depressieve mensen. Maar, maar hoe komt maar die... dat nou dat dat, dat dat beeld dat we van onszelf hebben... eigenlijk niet zo uh, conform de werkelijkheid is? Ja, dat, dat, dat kan niemand helemaal precies zeggen hoe dat komt. Maar er zijn mensen die zeggen dat uh, de behoefte aan, aan self-enhancement... dus jezelf uitbreiden, jezelf op de borst kloppen... Uh, gewoon een van de fundamentele motieven is van de mens. Hè? Dus ja. als je Pavlov zijn motieven bekijkt... nou, voegen dat aan toe, zeggen die onderzoekers. En dat zijn helemaal geen, uh, geen kleine jongens. Het zijn belangrijke theorieën. Nou leidt het vaak tot uh, overschatting. Je zou denken, dat zal in onze tijd misschien dan nog wel sterker worden... Omdat <laughs> ja. we Kinderen vaak. Ja. Ja, die krijgen applaus als ze ja. een tekeningetje hebben gemaakt waar ja. wij niks van herkennen. Maar ja. geweld, jij bent nu net zelfvader geworden. Ik weet niet of je ook ja. al applaus, ja. applaus ja. boven Beste de dierenkant, ooit geboren ja. Ja. Ja. Maar, maar vermoed je dat dat bijdraagt aan een zelfoverschattende. Ja. Nou, soort? Ik, ik hoef niet eens te vermoeden. Dat is natuurlijk een, een levendige discussie in de wetenschap. En er zijn veel mensen die zeggen van... ja, we leven in de age of narcissism. Dus het gaat hartstikke naar boven. Het stijgt, ja. Ja, omdat inderdaad gespeculeerd wordt... dat dat soort opvoedingspraktijken die, die tendens in de hand werken... Maar je hebt ook uh, ja, dingen als Facebook, waar we onszelf uh, enorm staan te profileren. Je hebt al die reality-shows die suggereren dat het maakt niet uit wat je doet. Het is belangrijk en interessant. Dus ja, maar er zijn ook mensen die daar niet in geloven. Hè, en die discussie die loopt. Okay. Hoe open staan jullie eigenlijk voor negatieve kritiek, Edwin? Nou, als ik eerlijk ben, vind ik het wel moeilijk. Als ik een stuk heb geschreven en de die komt uh, met een rode pen... dan uh, ja. moet ik wel even slikken. Maar ik heb wel dingen geleerd daarin. Omdat ik er ook wel door vooruit ga, namelijk. Uh, ja. als, iemand, Je wordt beter. Uh, als een slim iemand, wat zij is, uh, yeah. kritiek geeft... Mm -hmm. Uh, dan is het even slikker, maar je kunt er ook je voordeel mee doen. Ja, dus dat, dat is wel natuurlijk. een proces wat een paar jaar heeft geduurd. En jij Maarten? Nou, het is wel interessant, want ik deel dus om die uh, soort reactie bij mezelf ook te zien dus heel veel. Dus als ik merk, uh, uh, mensen weten letterlijk wat mijn gewicht is, want dat deel ik uh, op, op, op dat soort netwerken. Uh, dan zie je dat, dat iets optreedt dat sommige mensen dan zelfkwalificatie noemen. Dus je hebt zelfkwantificatie bij dat getal doet. En dan zelfkwalificatie is dat je dat getal gaat aanpassen... Ja, ja. aan de werkelijkheid waar je eigenlijk zou willen dat die is. Dus als ik zeg, ja. ik wil op een bepaald gewicht komen en ik zie dat gebeurt maar niet... Ja. Dan zie je op een gegeven moment dat je ergens gaat denken van... weet ja. je, wat ik doe, ik pas gewoon dat doel aan. En ik ga dat doel een beetje aanpassen. Dan is, die, dan is dat grote verschil tussen waar ik heen wil en waar ik eigenlijk kom. Want je ziet dat in ja. heel veel gevallen. Als je op een gegeven moment... je ziet een soort afvlakking, plateauing, wat mensen dan wel zien. En je ziet die grafiek, dat werkt ontzettend motiverend. Die gaat de goede kant op. Maar op een gegeven moment... En dat kan heel veel redenen hebben. Dat kan zijn dat je er niet meer zo geïnteresseerd in. Maar het kan ook gewoon zijn dat op een gegeven moment fysiologisch... dit gewoon jouw optimum misschien wel is. Ja. Sommige mensen... Uh, die, die, die, die, je kan niet maar blijven afvallen bijvoorbeeld. Uh, om, om dat voorbeeld te nemen. Maar Maarten, hoe goed leer jij jezelf kennen? Want in, in principe met, met al die meetapparaatjes... Uh, leer je wel heel goed... Uh, of zie je heel goed wat je lichaam doet. Maar dat is, dat is hetzelfde als wat een dashboard van een auto je laat uh, laten zien in principe. Dus hoe... Je persoonlijkheid, leer je die ook kennen? Nou ja, je leert bijvoorbeeld kennen. Doordat je die gegevens eigenlijk matcht aan nou, wat je, wat je, wat je waardeoordeel over jezelf bijvoorbeeld is. Um, ik maak iedere dag om acht uur zesendertig een foto. Dat klinkt als een heel simpel project. Zochtes <lacht> We hadden het over de eeuw van het uh, <lacht> En wat je daaruit ziet, is Goed. dat je daarbij denkt. Dat je denkt, ik heb toch zo'n leuk leven. Ik moet iedere dag om acht uur zesendertig wel een foto maken die, die iets, iets interessants laat zien. En als je dan voor de vierde keer in de week een foto maakt waarop je op de bank televisie zit te kijken dat denk je, potverdie, ik, het valt eigenlijk toch wel een beetje tegen. Het is toch anders dan ik dacht. Ja. En uh, dat is natuurlijk niet anders dan de, de, de idee erachter is... dat het onge, ongecureerd is, dat het gewoon is wat het is. Maar daarmee krijg je toch een beetje die visualisatie terug. En dat is hoe je jezelf leert kennen in mijn, in mijn manier. Ik bedoel, maar dat is dan, voor iedereen anders. Ga je dat dan ook sturen? Dat je denkt, nou, morgen om uh, 8 uur 36 uh, ga ik op het strand zitten. Of uh, overmorgen uh, zit ik uh, ergens... Je past je doelen uit. Ja. Je zou willen zeggen nee, maar soms is dat zo. Als je dan ziet en je ziet, oké, okay, ik, uh, ik probeer altijd een beetje op de plek te blijven waar ik ben. En ik kijk dan om me heen. Dan denk ik, die televisie, die heb ik nou wel gezien. Er ja. uh, staat hier ook iets uh, wat ik net heb gekocht of iets wat ik uh, zie. Ik ik maak daar wel een foto van en, en, dus en lach dat... je altijd op de foto of nou, die foto's zijn nooit van mij maar die zijn altijd van wat ik zie oh, okay. dus als je die terugkijkt dan is het alsof je op dat moment zeg maar In jouw zie, hoofd wat zit, ik, ja. zie wat ik zie en uh, ja ik, ik kan me ik kan me voorstellen dat het verslavend is ja, uh, op een bepaalde manier, ja. Um, maar ook omdat je er echt wel wat voor terugkrijgt. Hoor. En um, om met je andere vraag nog even daarop terug te komen. Over, je leert jezelf denk ik ook pas kennen. Er is een soort beweging dat je eerst moet je dit misschien voor jezelf doen. Omdat je daar zelf aan moet wennen en je moet dat willen. Uh, mm. wat, uh, wat ook net werd gezegd. Uiteindelijk is er een uh, beweging waarbij het echt interessant wordt, is als we dit. In, als dit de, een beetje de macht van het grote getal wordt. Hè? Als ze dus, uh, stel je maakt een meting van, van bijvoorbeeld hartslag. Ik kan via mijn telefoon een ECG maken. En dat kan ik, <lacht> kan ik doen, maar dat is niet zo interessant. De maar honderdduizend mensen dat gaan doen. Op hetzelfde moment? Nee, niet eens op hetzelfde ah. moment. Dat mag ieder moment zijn. Um, en we nemen dan uh, de, de afwijkingen eruit. Dan kunnen we er een paar mensen waarschijnlijk uithalen waarvan we zeggen. Dat had je zelf niet gezien, want die afwijking is niet echt individueel een hele grote afwijking. Maar op een hele grote groep, honderdduizend of een miljoen mensen... is dit een afwijking waarvan we eigenlijk zouden kunnen zeggen... dit is een indicatie om bijvoorbeeld verder te kijken. En dat is ook geen, dat is geen project waarvan je denkt, ja, dat zou leuk zijn over vijf jaar gaan. Maar hier zijn mensen, dit is iets wat in de, op de universiteit van San Diego wordt gedaan... waar zo'n 1 miljoen van dat soort hartslagen aan het verzamelen zijn. Jaap? Ja, dit klinkt allemaal heel goed... Uh, ik, ik zou jullie <laughs> willen, ja, ja, zou uh, nee, zou willen aanmoedigen om, om ja, ook meer psychologische vraagstelling daarin te brengen. Want toen ik bijvoorbeeld aan jouw fotoproject dacht... toen uh, herinnerde ik mij aan een uh, soortgelijk project in Engeland. Mappiness heet dat. Dus uh, ja. die maken dus foto's en dan zeggen ze hoe ze zich voelen. En dan kun je bijvoorbeeld berekenen of mensen gelukkig zijn als ze meer groen om zich heen hebben. Of ja, als ja. de zon schijnt. Ja. Nou ja, ik denk hoe meer psychologische variabelen. Maar ja, dat is je de kunst hebt, van het interpreteren van die gegevens ja. die je hebt. Maar hoe meer variabelen, ja, hoe makkelijker. En daarom denk ik dat psychologen en jullie soort mensen eigenlijk een geboren team zijn. Oké, okay, ja. maak naar de afspraak. Uh, ja, dat waren we afspraak. Afspra okay. yeah. Maar onze persoonlijkheid verandert. To, dan ben je hier al eens een keer uh, ja, te gast ja. over geweest. Ja, daarom je, misschien, met, met dat soort middelen. Ja, maar dat betekent dat je je altijd moet blijven meten, toch? Want wat jou nu gelukkig maakt... Het hoeft ja. niet te, nou ja, maar dat, iets um, te zijn wat je over vijf jaar nog gelukkig maakt. Nou ja, Wat je dus ziet, dat, dat project van die 836 is, is uh, uh, niet heel wijdverbreid... maar ik ken een aantal mensen die dat al veel langer doen. Een van die mensen, we hadden afgelopen weekend... de Europese conferentie van Condor White die liet de vijf jaar data die hij had zien en die mapte dat. Die had er een paar categorieën in aangebracht. En die, zei, uh, die ging dus op een gegeven moment uh, heel veel uit... en dat was blijkbaar waar hij toen op dat moment heel gelukkig ja. van werd... Op een gegeven moment had hij allemaal foto's... waarin alleen maar beeldschermen te zien waren. Toen ging het, uh, toen ging het zeg maar met zijn werk minder goed. Dan uh -huh. moest hij de hele tijd maar doorwerken, doorwerken, doorwerken. Dan was hij nog aan het werk. Um, maar hij zag ook, toen zijn kind geboren werd... kwamen de foto's waarin andere mensen voorkwamen. Die, die, zag je, dat, die lijn ging behoorlijk naar beneden. Maar hij zegt, dat was op dat moment... ik werd er gelukkig van als ik thuis kon zijn, bij mijn kind kon zijn. Maar ik zag ook dat het betekende dat ik sociaal... met vrienden, met andere mensen, veel minder... Ja. Uh, samen was. En dus uh, kun je je afvragen van. Nou, zijn er dus periodes uh, in je leven. waarin andere voorkeuren voor waar je gelukkig van wordt zich uh, ontwikkelen. En kan je dat misschien ook terugredenerend zien? En andersom kan je dat dan ook vooruitredenerend ja. zien. Kan je dan ook zien, hey als dit gebeurt. Maar nou, dat heb je dan niet gemeten. Dus dat vind ik dan wel jammer. Dus een heel goed idee lijkt me om dan ook echt te kijken van ja, zag je ook minder mensen omdat je gelukkiger werd? Ja. Of ben je meer uitgegaan omdat je er gelukkig ja. van werd? Nou, ik nou, denk dat dat, dat, dat het niet die, altijd het geval is. Ja, dat is het zijn. idee denk ik, doordat we meerdere, er zijn meerdere dingen die je kan bijhouden, meerdere ja. dingen die je ge, gebruiken kan. Als je dat kan combineren, en dat kan gelukkig ook dus nu steeds vaker. Ja. Dan kun je die analyse ook nog achteraf doen als ja. je denkt, hey, wacht, ik heb nu een idee. Ik pak een paar bronnen bij die ik de hele Precies. tijd heb bijgehouden en dat ja, combineer. Maar ik vind dat je af en toe ook gewoon ongelukkig moet kunnen zijn. Edwin over. <laughs> <ja. laughs> ja, ja, ja. Het lijkt me vreselijk, die druk altijd, maar geluk, geluk, geluk. Uh, ja, Soms is het ook gewoon niet fijn, toch? En dat, dat, nee, dat ik, is er ook de psychologie. Ik zou niet willen zeggen dat het, het meten, het, uh, de relatie per se moet leggen met altijd gelukkig zijn. Nee. Altijd meten en altijd gelukkig zijn. Het zijn twee hele verschillende ja, dingen. Ja. Um, maar meten of je bijvoorbeeld... dat je zegt, nee. hey, maar ik, ik zie dus altijd... Er is, wij hadden op een gegeven moment in onze uh, bijeenkomst een jongen... en die relateerde zijn depressies... en dat vond ik een heel stoer verhaal... omdat hij dat echt durfde te vertellen aan zijn muziekkeuze. Ja. En die kon <laughs> precies nagaan... de type muziek, en ook bijvoorbeeld Beats Per Minute... en hij had daar een paar uh, gegevens uitgehaald. Ja. Dat zag hij al aankomen. En toen het jaar daarop... Maar wat doet hij er dan als hij ziet dat de, de, ik ga depressief worden? Kan hij zich dan... Herpakken Kan hij dan iets anders gaan doen? Ja, ook? hij gebruikte dat in het eerste jaar om een baseline aan te brengen. Waarin uh, merk ik dat het, uh, uh, dat het zich voordoet. Bijvoorbeeld de, de, het tempo van de muziek en soort artiesten, de soort muziek. Ja. En het tweede jaar, want hij wist, ik heb, een, ik heb een depressie die eigenlijk met de seizoenen weer terugkeert. Ja. Wist hij ook, hé, hey, in dit tijdslot eigenlijk deze twee weken heb ik alweer zoveel van die muziek. Ik moet een paar mensen laten weten dat uit ervaring, uit eigenlijk niet alleen ervaring, maar dus ook uit data blijkt, mm -hmm. dat dit wel eens een voorbode kan zijn. En dat was wat hij deed. Niet, het was niet heel technisch verder, maar hij wist wel... ik laat even wat mensen weten... dat, uh, dat ze misschien eens een vaker een belletje moeten plegen... of even moeten vragen hoe het met me gaat. Want ik denk dat dit patroon zich gaat herhalen. Ja, toch? Ja. En het ja. lijkt me ook, als je geïnformeerd bent... dan kun je die keuze bewust maken. Goed. Nou, uh, we eindigen met uh, uh, uh, dit onderwerp met muziek. Maar uh, dat komt goed uit. Want we gaan ook naar muziek luisteren. Dat is uh, geen muziek waar je depressief van wordt. Uh, want singer-songwriter Sophie Vellien is hier. En ze gaat een nummer zingen dat nog niet op een album is verschenen. Maar wel hier te horen is in Pavlov. En het heet Flinterdun. Sophie Vellien. De klank van leven zal niet lang meer hoorbaar zijn. Ze ligt daar maar als een uit de boom gevallen vogeltje. Haar blik is leeg en haar handen als flinten papier. Zo alleen. Orselein zijn wel klaar met al dat dragen Zoveel jaren zijn voorbij gegaan En man, wat kon ze klagen Maar nu stril ik het haar Wat zij altijd heeft gekampt Haar kwetsbaarheid niet langer meer verstopt Haar masker is verdampt Ga maar slapen Versmelt met je droom Want toekomst is verleden tijd Verleden tijd is dood Gewoon Ga maar slapen, laat die bel nu maar los Niemand, niemand, niemand Wordt zomaar uit zijn lijden verlost Klaar om te gaan, op een reis naar een tijdloos, bestaan, ga maar sappen. versmelt met je droom, want toekomst is verleden tijd, verleden tijd is dood. Soms is verleden tijd, verleden tijd is dood gewoon. Ga maar slapen, laat die bel nu mij los. Niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand. Wordt zomaar uit zijn lijden verlost. Sophie Vellien met het nummer Flinterdun. Um, ja, binnenkort treedt ze op in Arnhem en Ede. En Meer informatie en over optredens van Sophie Vellien kunt u vinden op haar Facebookpagina. Facebook.com. Dit is tot zeven uur Pavlov. In Pavlov spreken we vandaag met hoogleraar psychologie Jaap Denissen. Met Maarten de Brabe van Quantified Self. Een groep zelfmeters, noem ik het maar even. En met uh, Edwin Ode, redacteur bij Psychologie Magazine. En Edwin, jij hebt in het nummer van juni, dat volgende week al verschijnt... een artikel geschreven over hoe te leven met onzekerheid. Ja. Wat was de aanleiding voor jou om daarover te gaan schrijven? Nou, uh, we leven natuurlijk in een onzekere wereld. Zeker met uh, de economische crisis. Ja, ja een onzekere wereld. Op het uh, hoogste niveau. <laughs> en, uh, maar ja, onzekerheid is natuurlijk in je hele leven. Uh -huh. uh, uh, op op heel klein niveau, maar ook op, op heel op, op groot niveau. En... Um, ja, ik, het leek me wel interessant om te kijken van... hoe gaan we nou om met onzekerheid? En, uh, maar voel jij nu ook dat, we, uh, dat deze tijd echt onzeker is? Merk je dat aan jezelf ja, of aan mensen nou, die je goed kent? Ja, bijvoorbeeld uh, ik sprak iemand die net ZZP'er was geworden... die een vaste baan had opgegeven. Mm -hmm. En uh, die zei van ja, ik voel me nu toch een stuk onzekerder... nu met uh, die economische vooruitzichten. Je weet niet of er nog economische groei gaat komen. En uh, ja, ga ik wel genoeg verdienen? En... Uh, ja, je hoort het toch wel vaker, vind ik, okay. dit soort verhalen. In je artikel gebruik je een prachtige term. De mens is een onzekerheidsschuw wezen. Ja. Leg eens uit. Nou, daar is onderzoek naar gedaan door een econoom. Een Amerikaanse econoom, Daniel Elsberg. En hij heeft um, uh, twee ballenbakken neergezet. En uh, in de eerste bak, uh, zei, daar, daar, daarover zei hij, er zitten uh, 50% zwarte ballen in... En, uh, 50% rode ballen. En in een andere bak zeg ik niet uh, hoe die verhouding tussen zwart en wit Maar die waren ook is. zwart en wit. Of, uh, uh, zwart, uh, en rood. zwart en rood. <laughs> ja. en, uh, en toen zei hij van uh, pak nu uit één van de twee bakken uh, een bal. Uh -huh. En uh, voorspel dan of die rood of zwart zal zijn. En de meeste mensen kozen dan toch voor die eerste bak... Uh, maar, terwijl het eigenlijk niet rationeel was. Want in beide van die eerste gevallen, bak was gezegd 50% ja, zwart. Dan wisten ze rood. van, zo, zo is de verhouding. Mm -hmm. Daar hadden ze zekerheid over de verhouding. En waarom en, kozen ze daaruit? Nou, ze willen graag zekerheid. Uh, maar het was helemaal geen zekerheid. Maar, maar, dus wat wat feit, levert dat voor meer zekerheid op als je weet 50%. Nou ja, zij dachten van, uh, hè, ik weet wat er in die bak zit, dus ga ik naar die bak. Maar dat was niet rationeel, want van die andere bak wisten ze het, wisten ze, hadden ze ook 50-50 kans. Ja. In beide gevallen hadden ze 50-50 kans. En in hoeverre zit die onzekerheid gewoon in ons brein verankerd, <gül> zeg maar? Is dat iets wat we uit vroegere tijden ja, ja. hebben ja, meegenomen? Toch, ja. het is weer evolutionair bepaald, zoals ja. veel dingen. Um, ja, je hebt zeg maar de amygdala, dat is het uh, primitieve brein wat uh, op angst reageert, he, op ja. dingen in de omgeving die uh, angstig maken. En uh, dat zorgt ervoor dat we onzekere situaties uit de weg gaan. En dat is een, een sterkere impuls dan uh, onze frontale cortex. Wat Waar we het maar... mee kunnen beredeneren. Ja, precies. Ja. Want hoe, maar hoe weten we dat? Dat, dat, die, nou, dat, dat is ook... gemeten, uh, de onzekerheidsreactie uh, zeg maar in de hersenen. Maar hoe meet je zoiets dan? Ja, met een MRI-scanner. Oh yeah? ah, ja, maar dan word je geconfronteerd met iets waar je misschien bang voor met zou moeten zijn? Ja, met iets onverwachts. Of uh, met. Uh, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou heb je in je artikel ook een testje uh, opgenomen. En daar komt ja. ook een hele mooie term uh, in voor. Ambiguïteitstolerantie. Heel mooi scribbelwoord waar je <laughs> ja. heel veel punten mee kan halen. <laughs> scribble, ja. En um, uh, er komen een aantal vragen um, uh, voor waar je antwoord op moet geven. Ik lees er even een paar voor. Ja. Um, het ergert me wanneer iemand de mening van de groep tegenspreekt. Mm -hmm. Andere vraag is, ik heb er een hekel aan als ik mijn plannen op het laatste moment moet omgooien. Ja. En een derde is, besluiteloze mensen irriteren me. Dat zijn eigenlijk vragen waarvan ik denk, nou ja, dat is toch logisch. <lacht> nou, dan uh, ben je waarschijnlijk ook niet zo... Uh, tolerant. Uh, tolerant. <lacht> Ten opzichte van ambiguïteit. Ja, precies. Ja, dan, uh, ja. Het zijn mensen eigenlijk die, die willen gewoon dat dingen volgens plannen... Uh, Jij bent dan waarschijnlijk iemand die graag wil dat dingen volgens plannen verlopen. Nou, en, dat ja. valt eigenlijk wel mee, want oh. ik ben niet een echte planner... Okay. Maar ja, als ik dan een plan heb, dan moet die niet op het laatste moment worden gewijzigd. Ja. Ja, en aan de andere kant, mensen die, dat, die wel van onzekerheid accepteren, zeg maar, die wel ambiguïteitstolerant zijn, die vinden het juist fijn als iets onverwachts gebeurt. Dan hebben ze iets om in tanden in te zetten en dan kunnen ze gaan denken van, oh, hoe ga ik dit oplossen? Of een ingewikkeld probleem hebben. Dat vinden ze, ja, dan leven ze eigenlijk op. Maar dat is dus een minderheid uh, van de ja, mensen. Ja. De meeste mensen die zijn eigenlijk net als ik. Ja, de meerderheid van de mensen die, uh, die gaat dat uit de weg. Want kijk, in, uh, in het stenen tijdperk was het maar beter als je uh, uh, snel weg was. Want je kon heel snel dood zijn uh, bij onzekere situaties. Als er plotseling iets wordt ritselen in de berm... dan. Uh, kon het van alles zijn. Ja, en ook iets wat je opat. Ja. ja, precies. Ja. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk meer bedreigingen... die alleen maar in je hoofd zich afspelen. En, en dan is het niet zo zinvol om meteen in die schrikreactie te schieten. Maar hoe gaan wij daar dan wel mee om met die, met die onzekerheid? Wat, wat doen we daaraan om dat een beetje in bedwang ja, te Ja, we hebben allerlei denkstrategieën, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld de illusie van controle wordt dat genoemd. Uh, dat we allerlei soort magische dingen denken... Uh, waardoor we toch een beetje het gevoel krijgen... dat we controle hebben over onze wereld. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, uh, we denken dat we veiliger zijn in een auto... als we zelf achter het stuur zitten... in plaats van in een vliegtuig... waar we ons moeten overgeven aan een piloot die we niet kennen. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk andersom... omdat autorijden onveiliger is dan vliegen. Ja, want er gebeuren meer ongelukken in de auto. Ja. Ja. Ja. En nou ja, dat is dan één uh, voorbeeld. Wij ja. willen dus meer controle... Ja. willen controle hebben, wat, wat kan ja. je nog meer doen? Of tenminste, wat doen wij automatisch nog meer om die onzekerheid een beetje te verbloemen? Uh, nou, je hebt ook bijvoorbeeld uh, beschikbaarheidsheuristiek. Dat zal jij waarschijnlijk ook wel kennen uit de psychologie. Ja. Um, dat komt er eigenlijk op neer dat uh, allerlei informatie uh, die op ons afkomt uh, ons beeld van de werkelijkheid uh, verandert. Um, dus uh, als je heel veel in het nieuws uh, ziet... dat kinderen worden vermoord of uh, verdwijnen... dan word je extra bang dat je eigen kind ook verdwijnt. En dan word je er heel onzeker over. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk uh, uitzonderingen zijn. Ja, ja, precies. Maar doordat die, dat zo vaak voor, uh, die informatie zoveel uh, tot je komt... Uh, krijg je een scheef beeld eigenlijk. Uh. Ja. Dus ah. dat zijn allemaal manieren waarop uh, die onzekerheid wordt uh, aangewakkerd. Maar eigenlijk... Um, um... Dat doen we. we houden onszelf daarmee eigenlijk een beetje voor de gek dus. Ja, in feite wel. ja, ja. ja. Uh, Jaap, mensen die zichzelf overschatten... Mm -hmm. hebben die, denk je, minder last van die onzekerheid? Omdat, ze, omdat je straks zei, ja, die hebben zelfvertrouwen. Wat denk je? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Als je jezelf overschat, uh, dan uh, denk je dat je veel, uh, met veel dingen om kunt gaan... Ja. Uh, en dan hoef je minder bang te zijn voor gevaar. En uh, in zoverre zie ik wel een mogelijk verband. Ja. Ja. Ah, ik denk sowieso... Kijk, er zijn heel veel individuele verschillen. Mm -hmm. uh, de, de, de dingen ja. die je opnoemt of die vraag in die test... Uh, dat is eigenlijk een persoonlijkheidsconstruct. Ja. Dus nou, mensen verschillen, de een is wat meer dan de ander. En of dat dan goed is of slecht... ik denk dat dat heel erg aan de omgeving ook ligt. Hoe ja. gevaarlijk is bijvoorbeeld de omgeving of hoe... Hoe nuttig is het om nieuwe kennis te hebben? Ja. ja. En, en, en Maarten, je, jij meet je surf, zou ik bijna zeggen. Dat <lacht> ja, is niet waar, want je spreekt behoorlijk behoorlijke energiek, dus surf ben je niet. Maar eh, is dat ook een soort onzekerheidsvermijding? Uh, ik denk dat het voor, uh, grappig genoeg, voor veel mensen niet per se onzekerheid is, maar gewoon onbekendheid. Dat mensen proberen. Het zijn niet. Uh, als je kijkt naar de mensen die echt dingen meten, dan is het echt een, een vraag van. Ik weet er helemaal niks van af. Dus het is heel moeilijk, denk ik, om dat onzekerheid te kunnen te noemen. omdat het, denk ik, al een stukje uh, moed vereist. om er dieper naar op zoek te gaan. Ja. En uh, wat je dus ziet, bijvoorbeeld, onderwerp van uh, depressie. of uh, uh, aanverwante problemen. dat is een onderwerp wat, wat heel veel in die community gemeten wordt. Uh, ik denk dat dat een, misschien een soort onzekerheid is, maar als je al durft te gaan meten, mm -hmm. want dat kan ook nog wel eens betekenen dat je een beetje dieper down the rabbit hole, dat het alleen nog maar moeilijker gaat worden, maar dat er ook een kans bestaat dat je er meer uit kan halen. Dus um, om het echt onzekerheid te noemen, lijkt, lijkt me niet okay. uh, helemaal de kwalificatie, maar het is een soort onbekendheid. En ja. daarvoor zou je eerst nog veel op zoek moeten. Misschien formuleer ik het een beetje uh, <laughs> heel compact, maar je zou kunnen denken, je kan ook denken laat het toch allemaal maar gebeuren, het leven. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de, de grootste... of een van de, van de meest interessante vragen is... hoe matcht deze community van mensen... die dus heel geïnteresseerd zijn in feite... Die community bedoel je, die Ja, want dat zijn, er is geen bedrijf die dit regelt. Er is, geen, er is een, een groep mensen met dezelfde interesse. Zo zou je het kunnen noemen. Hoe matcht bijvoorbeeld dit met intuïtie? Want je hebt ook gewoon een hele sterke intuïtie... voor bepaalde zaken. En um, veel mensen zijn natuurlijk bezig... om gegevens te verzamelen, maar... Um, er is dus een voorbeeld, Kevin Kelly is een van de oprichters... schreef vroeger voor Wired. Um, die heeft het gedefinieerd als waar deze hele groep mensen... vooral mee bezig is, is nieuwe, nieuwe zintuigen te ontwikkelen. Ja. Een zintuig bijvoorbeeld zodat je inherent weet... hé, hey, dit duidt op depressiviteit. of dit dit dit. Ja. Dat proberen we eigenlijk he, naast ruiken en voelen en, en, en, en, en zien en dergelijke. Um, proberen we door middel van onder andere technologie... Te kijken of, of er nieuwe zintuigen uh, bij komen. Dus um, daarmee, uh, daarmee is het eigenlijk een, een, een constant zoeken naar nieuwe, uh, nieuwe manieren. Ja. Edwin, ja. Uh, gelukkig kom jij ook in je artikel met tips hoe we om moeten gaan met onzekerheid. Ja, ja. noem er eens een paar. Nou, ik wilde eerst even zeggen dat er eigenlijk twee manieren zijn waarop je ermee om kan gaan, globaal. Ja. Aan de ene kant is dat je het moet toelaten in je leven. Accepteren en, ja, dat, dat je niet alles... Dat je niet alles kan weten. En ja. eigenlijk verwonderen. In plaats van uh, hopen op iets of bang zijn voor iets. Maar gewoon verwonderen over oh, hoe zal het verder gaan. Oh, een wolf een soort... in de bosjes. <laughs> <Ja>. <laughs> dat lijkt me beter. Dat je dan toch maar hard weg gaan, gaat rennen, toch? Mijn punt is als je op, op <laughs> dingen gaat hopen. Dan zit je eigenlijk wel in de verkeerde hoek. Want dan, dan valt het vaak tegen. Ja. Dus um, dat is de ene kant. En de andere kant is ook uh, dat je toch meer informatie hebt over de toekomst dan je eigenlijk beseft. En er is ook een, nu laatst een mooi boek verschenen van uh, Dylan Evans... dat is een Britse filosoof, over risico-intelligentie. Mm -hmm. En uh, hij pleit er eigenlijk voor dat je um, eigenlijk meer weet... over de toekomst dan je denkt. Maar wat weet je dan bijvoorbeeld meer? Nou, um, ja, hij heeft dan allerlei voorbeelden. Um, even kijken hoor. Um, nou... Hij noemt dan het voorbeeld, het is misschien een beetje een gek voorbeeld wat ik nu heb. Maar uh, het gaat over uh, bedrijven als Coldman Sachs. Daar komen dan uh, sollicitanten. En uh, dan wordt getest hoe ze met onverwachte situaties omgaan. En uh, dan uh, vragen ze: uh, uh, Hoe lang is de hotdog die je van een koel kunt maken? En Gewoon thuis, tijdens een sollicitatiegesprek. Ja, mensen moeten dan in één keer antwoord geven. <laughs> <schrijven>. Edwin, <laughs> wat dicht... zou jij geantwoord hebben? Ik zou <laughs> dicht dichtensla... <laughs> uh, <zou> slaan. <laughs> <laughs> ik, ik, zou, ik zou het niet weten. Maar als je dus uh, heel rustig gaat nadenken... Dan, en uh, heel logisch probeert te redeneren van... Uh, nou, hoe groot is een koe? Hoeveel keer groter dan een mens is een koe? Uh, hoe groot is een oh. mens? Uh, um, hoe, lang, uh, hoe dik is een nou, ja, Als je zeg maar heel rustig gaat opbouwen, dan kom je heel ver. Ja, deze. Nou, je, je ziet bij Goldman Sachs dat het hele nuttige diagnostieken zijn. We gaan niet cynisch worden. Dat maar is een, een bank. Hè, die, uh... ja, Edwin, ja, we we hebben nog een paar minuten. Ja. Um, uh, geef, geef even een paar tips van ja. wat kunnen we nou doen om die onzekerheid uh, te lijf te gaan? Of hoe, nou, bijvoorbeeld met te... financiële planningen, dan zie je vaak dat mensen in het algemeen uh, ja, hun kosten eigenlijk uh, te laag inschatten van tevoren uh, en uh, hun opbrengsten te hoog. En uh, dan moet je dus een bredere marge inbouwen. Dat is eigenlijk een belangrijke tip voor uh, financiële dingen. Mm -hmm. um, nou, Wat ook belangrijk is, is dus de informatie die je krijgt over de toekomst. Ja, hoe je daar tegenover opstelt. Als bijvoorbeeld iemand heel betrouwbaar overkomt... wil dat helemaal niet zeggen dat de informatie die die persoon geeft ook betrouwbaar is. Uh, dat, dat soort dingen. Wees alert. Ja, ja. ja. En voor dingen waar je bijvoorbeeld heel erg op hoopt... Uh, of waar je heel erg mee zit, van ik wil dat dit gebeurt... Uh, kun je, het is een soort van visualisatieoefening, dat is een wat softer uh, oefening. En uh, Dat noemen ze laat het koord los. Dan zit er zo in je, in je gedachten, er is een koord tussen jou... en datgene wat je graag wilt. En dat koord laat je dan los. En dan... En dan, dan dat helpt dan om, om daar losser mee om te gaan. Zeg maar. uh -huh. ja. en, en die filosoof, hè, die zei... Uh... Laat die onzekerheid gewoon toe. Ja. He, wees alleen maar nieuwsgierig. Ja. Hoop niet. Maar hoop is een krachtige uh, emotie. Of, of ja, is maar... het een emotie? Ja, He, in, in ons leven. Ja, op ja. Hoe moet je dat dan doen? Nou ja, <laughs> daar, daar moet je dan blijkbaar bewust voor kiezen. Ik, ik zelf denk ook dat hoop uh, belangrijk is. En ik zei net ook al, die depressieve mensen... die die illusies niet hebben. Ja, de vraag is of je daar nou echt gelukkig van wordt. Ja. Door al dat besef van nou, hè, ik zag in je, in je artikel ook van nou als je bijvoorbeeld iets denkt, als het gaat vandaag een mooie dag worden om te wandelen... dan moet je daar in gedachten of niet achteruit okay. zitten. Ja. Maar dan denk ja. ik bij mezelf, ja. maar het is kotverdorie een mooie dag om te wandelen. Ja. Dus het is de vraag, maar ja goed, of misschien je daar dan Misschien voorbeeld, misschien niet heel sterk, maar, uh... nou, maar... Je kan bijvoorbeeld wel denken van, oh, ik hoop maar dat het niet gaat regenen. Ik hoop dat het niet ja. gaat regenen. Als je daar dan heel erg uh, aan vasthoudt ja. en het, het gaat toch regenen... Ik vind het echt gewoon relaxter om gewoon te zien wat er gebeurt. Ja. Zeg maar je en daar, en daarover te verwonderen en nieuwsgierig te zijn. Van, oh, hoe zal het lopen bijvoorbeeld vanavond met Anouk? Ja, precies. Ja, dus jij gaat niet hopen dat ze één nee. wordt. Jij nee, dus... bent alleen maar nieuwsgierig. Hoe gaat ze het doen? Ja. Ja. Wat gaat ze zeggen als ze verliest? Ja. Geweldig, of niet? Of niet. <laughs> geweldige, een geweldige les van Pavlov. <laughs> nou, eh, tot zover, Pavlov. Met dank aan Edwin Oden, natuurlijk van Psychologie Magazine. Jaap Dennissen van de Universiteit van Tilburg. En Maarten de Braber van Quantify Itself. Luister, misschien wilt u iets zeggen over wat we hier besproken hebben. Mail ons dan. Pavlov, Radio, NTR. Ja, en zometeen na het Nieuws van 7 uur gaat Radio Om verder met uh, Langs de Lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag, tot dan. Fijne avond. Dag. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Nederland loopt de kilo's en de crisis van zich af. In het hardlopen sluit ik me af voor de wereld...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 Tweede Pinksterdag vanaf 2 uur bij Dit is de Dag. Goed, we zijn vertrokken. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. De volgende boodschap is voor alle bedrijven die hun incasso's al hebben aangepast op IBAN.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 Dit is Radio 1.